PVDA, D66 en GroenLinks presenteren vandaag een initiatief wetsvoorstel voor de natuurbescherming. Ze zijn het niet eens met de plannen van staatssecretaris Bleker. In het voorstel staat onder meer dat grote natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Ook willen de drie partijen dat er 700 miljoen aan bezuinigingen op natuurbeheer van tafel gaan.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 De twee wijken in Rotterdam die gisteren werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinsenland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Al vanwege de avond was de, stroom, was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring door een kortsluiting in het net. Het weer in de loop van de ochtend buien, later met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind vandaag en het wordt een graad of 7. Morgen eerst zonnige periode, later in het zuidwesten bewolkt en wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden morgen. De rest van de week wisselvallig. In het week mogelijk droger en ook kouder. Dit was het NMAS Journaal. De Dijon van de ANWB. Er staan lange files op de A6 van Lelystad naar Muiden. Bij Almere stad West. 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk. 6 kilometer na een ongeluk. De weg is nog steeds helemaal dicht. We kunnen omrijden over de A22. A12 Den Haag-Utrecht bij Rewijk 6 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... ...bij Sliedrecht-Oost 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor Randweg-Dordrecht 11 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook afgesloten. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knop het Lunette 7 kilometer...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 Afgelopen uur bij CFM hebben we kunnen luisteren naar heel veel oude muziek. Bij Zandvoort uit Zandvoort. Mario Zandvoort, dankjewel ervoor. En dinsdagmorgen dan doet hij het gewoon weer opnieuw. Hè? Dat geweldige programma Zandvoort uit Zandvoort. Het is even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met als eerste plaat van vanmiddag Earth, Wind Fire. Dat was Fantasy. CFM voor Zandvoort en de regio. En laat je fantasie maar de vrije lopen, Albert Jan. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, fantasie, fantasie. We hebben toch een strak, wel een strak formaat, hoor, uh, vanmiddag. Ja, ja, ja. Uh, ja, luisteraars, Rob. Welkom. Uh, wederom live vanaf het Gasthuisplein. Drie uur lang uh, live radio. Met om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, hou die pen en papier bij de hand. Om half drie uiteraard het weerbericht. En rond de klok van half vijf het dier van de week. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb er deze week twee binnengekregen. Mag ik weer kiezen? Nou, nee. Ze zijn nee. relatief kort. Dus ik plak ze gewoon aan elkaar. Okay. En dan hebben we één groot, lang, uh, mooi gedicht. Met de natuur als centrale item. Uh, erin. We gaan weer voetballen. De voetbalcompetitie wordt vandaag weer hervat. We gaan schakelen rond de klok van tien over half drie naar onze enige echte voetbalreporter Joop van Es. Want die is aanwezig bij de thuiswedstrijd van SV Zandvoort tegen top. En top staat onderaan de ladder. ze voeren de rode lantaren En zij vechten natuurlijk voor degradatie. Dus het zou zeggen, op papier moet het een overwinning voor Zandvoort inzitten. Daarnaast nog veel lokaal en wat minder lokaal nieuws door de muziek heen. En het laatste nieuws natuurlijk, voornamelijk uh, uh, gereserveerd voor sportevenementen uh, all over the world. En natuurlijk veel muziek. En uh, vanmorgen werd er ook al gevoetbald door de heren van Standvoort 4. Jawel, ze moesten vroeg in pit uit vandaag. oh jee. Ja ja, VW 2, dat was de tegenstander. Ze speelden uit en verloren met 4 tegen 3. Oh, jee. Maar van die uh, van die uh, Standvoort 4 kom ik wel meteen op de volgende plaats. Robbie Robertson is dit. hier <laughs> is somewhere down the crazy river.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 Why do you always end up down at Nick's Cafe? I said, uh, I don't know. que me dat y eso es lo que más me hiere que tengo la camisa una pena que me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 Dat waren twee audits non-stop bij CFM op de zaterdagmiddag. Als eerste was dat Robbie Robertson en Somewhere down the Crazy River. Gevolgd door deze van Goen S, Joh de Negra. Inmiddels kwart over twee geweest. We hebben wat informatie voor je. Albert -chan. Ja, allereerst natuurlijk hetzelfde menig. Uh, uh, inwoner van Zandvoort niet zijn omgegaan, want bij het busstation afgelopen week aan het Louis-Davidstraat werd door parkeerwachters eind vorige week een wielklem aangebracht bij een geparkeerde auto. Menige dorpsgenoot die het zag gebeuren keek met verbazing naar dit tafereel. Komen de gele band boeien dan weer terug in het Zandvoortse straatbeeld? Navraag bij handhaving leerde dat de wielklem weliswaar nog steeds bestaat, maar alleen voor auto's die meerdere keren een parkeerboete hebben opgelopen en die nog steeds niets zijn betaald. De auto die de wielklem kreeg vorige week was een Volvo met een Engels kenteken. Teken. Dus geen paniek voor, uh, dus voor wie een keer wordt betrapt op het fout parkeren. Maar het is wel raadzaam om bekeuringen niet te laten oplopen. Want naast de boete moet ook betaald worden voor de klem. Het eventuele wegslepen naar een parkeerterrein. En bewaarloon voor het aantal dagen dat de auto daar staat. Dat kan al gauw oplopen tot een bedrag van dik boven de 400 euro. Hoppa, dus, uh, als u een bon krijgt, en dat kan heel makkelijk in uw hand voor, <laughs> Betaal hem wel snel. Bon. <laughs> betaal hem wel snel. Heel goed, hier is Amy Winehouse en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 Groep de Doobie Brothers, Water Full Beliefs, een van de grote eerste. Uiteraard, uh, volgens mij zien we nog net even bekender de Long Train Running. Vind jij ervan Albert Jan? Ik vind het prachtig hoor. Heerlijk hè? Ja. Helemaal goed. Jaren 80. Tachtig? Jaren tachtig. Ja, oké. Dat is Daar doen we het voor. Heb je trouwens je team al uh, klaar? Voor uh, uh, een raadje plaatje. Halve dorp uh, loopt al van we gaan CFM. Uh, Volgende week zaterdag, hij is helemaal rond. Ja, hij is het helemaal rond? Ja, ja, ja. ja. Oh, oké, okay. dus. Uh, dus CFM op. tegen de rest van de wereld. Ja. <laughs> Volgende week zaterdag in Café 4. Oké, okay, maar uh, vorig jaar hadden ze mobieltjes er zo bij zich hè? Die Worden niet allemaal wel ingenomen. Iedereen mag zijn mobiel inleveren. Ja, dat lijkt me wel zo. Dat is wel zo eerlijk. En die worden verkocht bij opbod. Dat hoor. Wanneer was het ook weer? Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. Hoe laat begint het? Om 8 uur. Om 8 uur. Oké, nou, iedereen die wil gaan kijken hoe goed CFM op de hoogte is van de muziek. Het zijn teams van vier personen en die strijden dan tegen het team van CFM. Oké, heb je al iets los kunnen. Een tipje van de sluier oplichten van welke vragen er komen? Helemaal geen idee. Geen idee. Nou, dan moeten we nog wat lobbyen, hè? Dus, ja, vanmiddag even daar naartoe, Goed. denk ik. Voor het volgende nieuws gaan we even een ruim een week terug, want wederom was het raak in Zandvoort. In de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag vond op de zeeweg een aanrijding plaats tussen een auto en een damhert. Het hert overleefde de aanrijding met een bestelbusje niet en overleed direct. Dit meldde de politie. De bestuurder van het busje zag het dier te laat op de onverlichte zeeweg en botste er rechtop. En vorige week vrijdag overleed ook al een uh, damhert na een aanrijding in Zandvoort en deze van plaats op de Cor van de Lindenstraat. Eerst leek er hoop voor het beest, maar het moest worden afgeschoten om hem uit zijn lijden te verlossen. De politie adviseert en dan ook terecht om zeker s'nachts voorzichtig te rijden op de Cor van de Lindenstraat, CQ Zeeweg. Dus rij voorzichtig, want ze kan zomaar een hert voor de auto komen. Ik zou zeggen: iets smakelijk! In de voetjes van de vloer bij deze in uit 1994. Je hoorde Sean Christopher op de Sanfordse Radio met Make My Love. Inmiddels ruim half drie geweest, dat betekent hoog tijd om te gaan kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En tegenover mij zit Albert Jan Vos... ...met het C.F.M. weerbericht voor de komende dagen, Albert Jan. Ja, en op, uh, op deze zaterdag overheerst de bewolking... ...en vooral vanochtend viel er nog een geruime tijd regen. De regen trok naar het oosten weg en vanmiddag is het droog... ...en met een beetje geluk zien we ook nog even de zon. De wind waait uit het westen en in zoveel land krachtig... ...en aan zee hard, windkracht 6 tot 7... ...en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... ...en valt er een enkele bui. De noordwestelijke wind waait overwegend hard...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 Gaan we naar de maandag. Maandag schijnt geregeld de zon, maar er kan nog een enkele bui voorkomen. De noordwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. En op de langere termijn, en om te beginnen op de dinsdag, dinsdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Maar woensdag en donderdag overheerst weer de bewolking en valt er periodiek regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur komt dagelijks uit om een graad of 7. We hoeven niet te krabben komende week. Gelukkig maar weer. Ja, dat scheelt weer. Dat was het weerbericht voor voor de komende dagen bij CFM. Wil je het weer blijven volgen, dan ga je gewoon even naar internet naar www.meteopagina.nl. Www.meteopagina.nl De weersite van onze eigen weerman Lex van der Horen. Hier is Joe Kokker.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 Het seizoen is weer begonnen. We gaan snel over naar Joop Fresh, wat er is gescoord, Joop. Ja, inderdaad, op de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. 8e minuut schrijven we. De Tilen kon heel mooi. De titel van Theo TOB, de telet van het verstand voor. Het is gewoon een verstand van stap met 1-0 soort. En zodanig komen we over een iets meer dan een minuut bij terug, joh. De Even een klein stukje op de Salvoortse radio van de 4-tops. Je dan Loco in Elke Poelco. Want we hebben verbinding met Jan Verres de wedstrijd van vandaag. De eerste van het volgende gedeelte van het seizoen is, zeg maar. Uh, is de wedstrijd F.C. Salvoort tegen Top. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Ja, en uh, ik wou dat ook in het Elke Poelco Want het is barkerhout hier ook. Oh, dat, dat heeft dus iets met zullen gemaakt. maken. Goede eerste wedstrijd voor het nieuwe jaar. De sluiten uh, van de, van de... Was en die um, spelen we met de in de rug en is, eigenlijk is men min of meer constant op hetzelfde van uh, de helft van de zandvoort te vinden. Uh, dit, dit gaat toch steeds goed. Ze, ze hebben nog eigenlijk nog een kans van. Ze hadden dus uh, het was toen, uh, een en, uh, zijn, uh, dus. En toen ze hier gigantische zijn, gatjes maakten en zijn degene de zandwinst zien en dat is nog afstormde en die is echt. jongens uit ontbreken. de visser is nog dus steeds geschorst. Met letters, e, larger... als als als en, nou, we bij is er ook in de vakantie. Het gaat wel weer. Ik bij een chanteer. Ik zou het weer ontwikkelen hier om zo'n tweede Dat staat niet goed gesteld. Maar dan uh, zullen we knurren als Kastervies. Uh, als uh, Timo de Roos. Als uh, Berg, Als Maurice Bol, Dat allemaal zullen Dat allemaal zijn. Uh, ook uh, Chris is er ook bij. niet doen, mogen rekenen in het nood geen nood tegenop lopen. Soms wordt daar tegen uit, het is wel kort, het is wel een beetje goed te houden, daar had het nog het is het credo tegen die huidige wind, en dan gaat ie met de hij erbij komen, en, ik, dan gaat ik, ja hij is er wel. Maar nu zijn er weer drie verdedigers, en is, dus, uh, dat is toch allemaal over het ene. ja. Uh, even kijken, dat was Michael Keil, die het er uh, eventjes aan zijn nek gehangen, Om zijn nek gehangen door uh, een van de verdedigers van, uh, van Theo Boyle. Uh, dus een vijfstof van Zantvoort, een, een metertje of tien buiten het strafstofgebied uh, aan de kant van de zandgas gezien aan de rechterkant van het veld. Wie gaat dat doen? Even kijken. Duitse berg, uiteraard berg. Maar alle, alle jongens zijn voorin. Patrick uh, Koper zit voorin, Marisol zit voorin. Oh, de aarde! <tie> <tie> <tie> uh, dit was een beetje, een ja, uh, een beetje vergeten uh, denk ik van uh, gaat hij nu doen en de TMO gaat proberen om weer de overkant te halen waar het doel van een boy de fit. die ook gewoon lekker weer op zijn plaats gaat uh, niks aan land soms wordt uh, zit druk op de bal uh, Dat kun je duidelijk merken want ze komen er gewoon niet doorheen. Via Tino de Reus naar uh, Nijsselberg. Jan Sonneveld weer. Nee, Jan Sonneveld kon niet meer bijkomen. De paars was hard. Maar de verdediger van uh, TOB sch schiet helemaal hard die bal uit. Dat ze helemaal uh, aan de andere kant van stelt stelsel in is. Voor voort. Maar je hoort het wel. Het is voor eigenlijk duidelijk ik stand de kop slaat. Wat het gevaarlijkste is. En uh, straks komen we graag terug voor wat meer te staan. Oké, okay, dankjewel Jan. En tot zo meteen.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 Give it up. Lekker muziek hè? de muziek van George Benson op de Salvoortse Radio met Give Me The Nights. Het is bijna drie uur voordat we naar het nieuws en weer van drie uur gaan. Gaan we nog één keer naar Joveners. De wedstrijd van vandaag SV Salford tegen top. Heel veel wind daar hè Joop? Maar zojuist gescoord is hoor. Oh. Uh, je, je was het aankondigd en uh, het was zijn eigen doel. In mijn hoofd van de BW. Maar uh, Salford blijft wel met 2-0 en dat uh, natuurlijk het allerbelangrijkste. doet dus het maakt het niet zo heel interessant. Salford uh, is dus erg goed Ondanks die hele sterke wind, zoals je zei zelf, hoor eens, heel veel wind hier. Uh, die staat precies in de richting van het zeld. En uh, dat krijg dus ook stop voor ze kiezen. En die zijn daar niet gewend. Uh, Zandvoort, uh, ja, die hebben we altijd met wind te maken. Dat we. Weer, dat trainen met wind, het spelen met wind, het is altijd wind. En dat heb je in Amsterdam een stuk minder dan, uh, dan in Zandvoort natuurlijk. En die zijn er dus gewend. Maar die hebben ze van top die probeerde echt allemaal op land te halen, En dat werkt niet. Dat werkt echt niet met veel wind. Uh, steenplaatjes zie ik regelmatig niet tussen door van Zandvoort. Uh, ook. Uh, de Verdedigers die nu in de naar gaan, Barcelona bijvoorbeeld. En daar gaat de Kastjevies een hele mooie, mooie paas geven aan Koer uh, de maar Die helaas heeft niks meer doen, maar goed, even later viel er toch een tweede doelpunt. En dat is wel lekker zo uh, op een half uurtje van de wedstrijd. Ronald Kalers uh, naar uh, Sonneveld. Op de linkerkant van het zijn we nu. Kies Sonneveld uh, naar Lennels. Helemaal terug. Er uh, is ruimte genoeg daar, want iedereen die staat op de helft van Theoberg. En een rust beginnen. Een behoorlijke rust, dat nu af naar daar is Dorger. die uh, probeert naar mij gekauwd te kijken, maar en die glijdt weg op een uh, temmetje, zullen we maar zeggen. En dus is de bal nu voor het DOB. Dat uh, via de keeper. Ik weet niet hoe lang het nog kan, rond te zwemmen met een seintje. En het wordt teruggespeeld naar, uh, naar de vet. Fit. De vet, uh, Kalus. Kalus. Naar de vet, de Jorgen. En Pitty Koper moet ik zeggen. En die gaat weer terug naar uh, de vet. Zandvoort heeft geen aansluit, natuurlijk, ook om maar 2-0. En dan gaat hij nu aan de andere kant gaan we proberen. Via Bas Lennens. We hebben ze normaal gesproken rechts staan, maar nu, omdat er geen linksverdijning is, uh, op de linkerkant staat. En dat doet hij erg goed natuurlijk een Nou ja, Die hoef je eigenlijk niet te leren hoe je je moet opstellen ten opzichte van je tegenstanders met de bal. Oké, nou goed. Het gaat gewisseld worden, dus ga terug naar de studio. Oké, dankjewel Joop. En straks na het zo weer van drie uur komen we weer bij Jan van Ness terug. Het vervolg van de wedstrijd die we op dit moment leiden met 2 tegen 0 Dat zijn mooie berichten, hè? Zo dadelijk in uur twee uiteraard veel meer andere informatie ook bij CFM Stanford En hier is Toepek. Die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 Just the, way it is. just the way it is, things will never be the same, it's just the way it is, oh yeah. I see no changes, all I see is racist faces, Misplaced hate makes disgrace to races. we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's erase the wasted. Take the evil out of people, that be acting like it's